Duizenden mensen demonstreren in de Servische hoofdstad Belgrado tegen president Alexander Vucic. De oproerpolitie staat bij het parlementsgebouw omdat ze willen voorkomen dat de oppositie die het protest ondersteunt het gebouw bestormt. De demonstranten eisen het vertrek van de president en meer democratie, persvrijheid en vrije verkiezingen. De protesten begonnen in december na de mishandeling van een linkse politicus. De spanning liep deze week op toen regeringsgezinde media en functionarissen de oppositie ervan beschuldigden met geweld de macht te willen overnemen in Servië. De nieuwe militaire leider van Soedan, generaal Burhan, schrapte de avondklok. Die was sinds donderdagavond van kracht nadat militaire dictator Bashir aan de kant hadden gezet. Boerhan beloofde ook dat de gevangenen vrijkomen... die sinds het uitroepen van de noodtoestand in februari zijn opgepakt. En hij zei, net als zijn voorganger... dat de militairen binnen twee jaar zullen plaatsmaken voor een burgerregering. Een onbekende man is vanochtend met een auto... op de auto van de Oekraïense ambassadeur in Londen ingereden. De ambassadeur zat er op dat moment niet in.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 Morgen wisselen wolken en zon elkaar af... met de meeste zon in het noordwesten en noorden... en de meeste wolken in het zuiden. Het blijft morgen droog bij een graad of 10. The The FM. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Euro Breakdown. Please fasten your seat belt. De Zin. Be prepared to go on the Havel. De The Euro Breakdown.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 natuurlijk veel meer nieuws en we gaan eens even uitleggen waarom ik alleen ben. Deze week...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 Breakdown, House Beat, de Retro Vision. Waar die natuurlijk is binnengekomen op je natuurlijk straks. Maar we gaan eerst verder met Steve Ayoki Monster X en play it cool. Voor half acht zijn we met jullie terug, maar play it cool, boys.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 En uh, Snollebolken stond dit jaar in maart al twee avonden in een uh, uitverkocht Gelderoom... in de Feest is in de samenwerking van zanger en komiek uh, Rob Kemps... en uh, de DJ's uh, Jurgen uh, Goffers en uh, Maurice Huismans. En ze zijn vooral bekend uh, van uh, liedjes zoals uh, Links, Rechts en natuurlijk ook, uh, ook Feestmuts. Dat is echt, dat zijn toplaat. Ik hoorde hem toevallig gisteravond nog in Café 4, hier in Zandvoort... waar ik uh, gezellig stond, uh, een lekker te nippen aan een borreltje... En het was ook de hele dag dat gaat er Maar dat is altijd met snolle bollekes. Ik denk, eh, laten we het zo zeggen, ik daag jullie eigenlijk uit om mij eens te bewijzen dat het niet zo is. Dat je niet uit je dak zou kunnen gaan bij snolle bollekes. Echt waar. Als jij denkt: van, joh, hé, hey, die jongen die heeft het gewoon verschrikkelijk fout. Hij weet niet waar hij het over heeft. Dan daag ik jou uit.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 Nothing left to say except fall back on I love you, love you, love you, love you love Just cause you say Van onze aardkloot. Dekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Yes dames en heren, het is bijna half acht en dat betekent dat wij langzamerhand is gaan beginnen.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 day. <laughs>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 I'm Весна та фристайл на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но жёлтый свет Последний шанс ататку в пол. Это карцей. Для тех, кто мы детей, если все вокруг не те. себе.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 Ja, dit is BTS met hun single Idol. Die hebben ze een uh, official uh, uit, uh, uitgebracht... Uh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 Bad at Love onder andere. Daar ken je er natuurlijk van. De band is de meest geluisterde Aziatische artiest op Spotify. Maar heeft nog een hele lange weg gegaan om de meeste streams ter wereld binnen te halen. De Canadese deze rapper Drake die momenteel het meest beluisterd is op het muziekplatform. Behaalde alleen in 2018 al 8,2 miljard streams. 8,2 miljard streams. Dat is.